Winkeldieven moeten dieper in de buidel tasten. En er komt een X-factor voor porno-sterren. De muziek komt van Long Conversations en The Closet Orchestra. Dit is... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. En als u wilt reageren op onze uitzending, dat kan, dat vinden we leuk. U kunt twitteren, gebruik de hashtag WNL... of stuur een berichtje naar het redactie WNL. Dus het redactie WNL of de hashtag WNL. Het belangrijkste nieuws vandaag, vannacht moet ik eigenlijk zeggen, komt natuurlijk uit Den Haag. Daar gaan we dan ook mee beginnen. Het debat over Libië en wat er allemaal gebeurd is met die helikopter is pas een kwartier geleden afgelopen zo ongeveer. En het was even spannend, maar hij heeft het wel overleefd. Hans Hillen liep nog steeds als minister van Defensie de Tweede Kamer uit. Maar ja, dat wil niet zeggen dat er geen kritiek is geweest. De kritiek kwam onder andere van D66-leider Alexander Pechtold. Die hebben wij aan de lijn. Goedenacht meneer Pechtold. Goedenacht. Het is inmiddels al uh, drie over twee. Jullie hebben het uh, lang volgehouden daar. Hè? Ja, uh, laat me maar aangeven dat dat met zorgvuldigheid te maken had. Ja, maar nou, de belangrijkste voorwaarde voor de oppositie was uh, dat hans Him ja. zijn excuses aan zou bieden. Heeft hij dat gedaan? Ja, dat heeft hij gedaan. En ik moet zeggen, dat heeft het hele kabinet gedaan. Uh, er waren duidelijk fouten. Nou, dat, uh, dat hadden we allemaal kunnen zien. Dat was niet nieuw, maar het is natuurlijk altijd een belangrijk dat een kabinet dat dan nou, ook toegeeft. De, de veiligheidsdiensten die hebben eigenlijk geen rol gespeeld bij deze evacuatie. Er was nogal wat verschillende informatie over, ja, wat, wat uh, kon dit nou wel, kon dit nou niet. Er waren toch ook andere mogelijkheden om de evacuatie te doen. Nou, dat is allemaal nog eens een keer vanavond gepasseerd. En dat is ook heel belangrijk, want Nederland heeft dadelijk een grote verantwoordelijkheid in Libië. En dan willen we natuurlijk wel zeker weten dat dat ministerie het aan kan. Maar ook deze minister. Een van uw belangrijkste kritiekpunten eerder op de avond was de houding van uh, minister Hans Hille. U vond dat hij uh, het commentaar een beetje weglacht en een beetje onverschillig doet. Draaide hij bij in de loop van de avond, vindt u? Nou, dat was gelijk van het begin van alle... Hij heeft eigenlijk de afgelopen weken een beetje een houding gehad van... ja, ach, de Kamer is kritisch. Dat was ik vroeger als Kamerlid ook wel eens. Ja, dat is bagatelliseren. Daar, daar houdt een Kamer niet van. Dat denk ik dat hij in zijn tijd ook niet leuk had gevonden. Maar vanavond stond er een andere Hille die duidelijk geleerd had. Uh, en wat ook heel prettig was, dat minister Rosenthal... die uiteindelijk voor het totaal van het beleid natuurlijk verantwoordelijk is... want Hille met defensie is meer de uitvoering... dat die ook eigenlijk al, nou, ik zou zeggen, de, de, de angel eruit haalde... door in het begin van de avond te zeggen... ja. Uh, er zijn fouten gemaakt. Nou, uw collega van de SP, Harry van Bommel, die zei net... Uh, ...deze minister die kan zich geen fouten meer permitteren. Deelt u, uh, deelt u die mening? Ja, daar vind ik zo'n schaduw vooruit die eigenlijk nergens voor nodig is. Uh, zo zit D66 niet in dit soort discussies... Uh, wat mij betreft is het belangrijk dat wij onze rol als Kamer namelijk nou ja, uit te Wat is er nou gebeurd? Dat hebben we in vele vragen gedaan. Uh, we hebben met vier ministers een debat gehad. Ook de premier uh, gaf aan dat er fouten zijn gemaakt. En dan vind ik, dan moet je ook een keer een punt zeggen. Dus ik ga dan ook niet zeggen van, nou ja, in de toekomst weet je uh, dit. Nee, we zetten nu een punt. Maar heeft hij wel een deuk opgelopen? Ja, kijk, je, je poetst het nooit helemaal weg. Uh, een minister die zo kort na zijn aantreden uh, dit allemaal voor zijn, uh, voor zijn rekening moet nemen. Ja, dat is natuurlijk niet prettig. Maar ja, aan de andere kant, de afgelopen week was de kritiek vooral dat hij uh, allemaal anderen aanwees. Hè? Het was de MIVD, de Inlichting en Veiligheidsdienst, die niet uh, voldeed. Het was uh, de commandant van de Tromst die misschien toch nog wat meer had moeten bellen. Kortom, hij gaf allemaal anderen aan. Andere landen zouden misschien de informatie gelekt hebben. Zweden, uh, kom het om vanavond was het echt anders en, en, en nam hij de politieke verantwoordelijkheid. En dat is ook precies wat je verwacht van een minister... die 60, 70.000 mensen onder zijn verantwoordelijkheid heeft. U en de andere oppositieleden die hadden meer dan 100 vragen opgesteld. Zijn al deze vragen beantwoord? Ja, kijk... Er zijn altijd weer vragen blijven liggen. Bijvoorbeeld er was een Bosnisch vliegtuig... wat op diezelfde dag nog tientallen stoelen vrij had. En wat uiteindelijk niet kon vliegen... omdat onze helikopter roept in het eten had gegooid. Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Dat spreekt elkaar ook nog steeds tegen. Uh, ook rond uh, het punt waar, waar al die landen met elkaar afspraken... wie doet nou wat. Nou, daar, daar zijn ook nog steeds onduidelijkheden... waarom die Zweedse mevrouw... dat werd bijna hilarisch natuurlijk. Er was een mevrouw die opeens daar ook op dat strand was. En dat was helemaal niet... Uh, dat was helemaal niet afgesproken. Ja, kijk, dat, daar zijn nog steeds vragen te stellen. Maar ik vind op een gegeven moment moet je ook, ook als oppositie zeggen... nou, uh, de puzzel is al duidelijk. Uh, en zeker als het kabinet dan ook jouw conclusie van er zijn fouten gemaakt overneemt... nou, uh, dan nu vooral door met het belangrijke werk. Want dat ligt er wel. Er liggen behoorlijke uitdagingen voor dit ministerie. Waaronder de missie naar Koenders. Uh, u zegt net, er wordt een punt gezet. En we kijken verder. Hoe kijkt u nu naar uh, die missie en naar uh, minister Hille? Nou ja, Koenders. We. Libië, dat wordt een missie. Uh, er wordt een miljard bezuinigd door dit kabinet op Defensie. Er waren allemaal problemen rond de integriteit. We hebben nog het gebed zonder end rond de opvolging van de s 16 de eventuele JSF. Dus, nou ja, vijf dossiers waren... Uh, voor een minister toch de nodige uitdagingen in liggen. En die Kunduz-missie, ja, daar is D66 eigenlijk wel tevreden met de tussenstap die nu gezet is. We gaan serieus kijken hoe we die politieagenten daar kunnen trainen. We kijken niet alleen naar het aantal agenten wat daar getraind gaat worden, maar ook naar wat is de kwaliteit van die opleiding, want dat is eigenlijk nog maar een paar weken. Nou, wat dat betreft is er steun van D66 voor dat beleid. Nou, u zegt net ook, de deuk die minister Hille heeft op, uh, opgelopen, die poets je nooit helemaal weg. Maar het is wel de minister die uh, nu deze Koen-dus-missie uh, op zich moet nemen. Dat klopt, maar dat is uh, gezamenlijk met minister Roosentaal en andere ministers. Uh, en ik heb liever oh, dat een minister. Goed, dan is het goed. Als het samen ja, nee, is, dan nee, is ik het heb goed. Liever, ik heb liever een minister die uh, eventjes uh, flink wakker wordt geschud aan het begin van zijn periode. En ziet dat hij anders met de Kamer moet omgaan, ook anders moet laten zien dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Kijk. Dwars door alles heen speelt. En daarom heeft de Kamer hier ook zo stevig opgezeten. Militairen krijgen een bevel. Dat is anders dan in een burgerlijke maatschappij... waar je zo'n opdracht van je baas krijgt. Militairen krijgen een bevel. En dat bevel dat moet je klakkeloos kunnen volgen. Dan moet je zeker weten dat de aansturing van de veiligheidsdienst en alle afwegingen die daar politiek over worden gemaakt... dat die kloppen. Nou, daarom hebben we hier zo'n punt van gemaakt... Van, van wat is er nou rond die helikopter gebeurd. En dat geeft mij dan ook wel weer vertrouwen... om die andere missies, waar het echt om gaat, om, om daar nu met het kabinet verder naar te kijken. Nou, maar het gaat natuurlijk ook een beetje om het beeld dat uh, bij de burger leeft. Want ik heb zo het idee dat de burger nu denkt: oh, die minister Heller die heeft zomaar uh, in allerijl een helikopter naar Libië gestuurd, zonder daar goed over na te denken is ook zo. Uh, ja. En we mogen blij zijn dat er niks verder ernstigs gebeurt. Ik, ik heb ook vanavond gezegd, namens D66, eh, stel dat, dan hadden we daar drie gijzelaars gehad, drie militairen, drie NAVO-militairen. Dat had natuurlijk bij deze gevaarlijke dictator, die volstrekt onberekenbaar is, die Gaddafi, had dat natuurlijk echt eh, onder de huidige omstandigheden een heel precaire situatie kunnen worden. Nou, laten nou, we blij zijn dat het allemaal niet zo ver gekomen is, maar in de politiek kan je niet zeggen van, nou ja, eind goed, al goed, dan dien je ook zorgvuldig de Waarom is het misgegaan en welke lessen moeten daaruit worden getrokken? Nou, Als ik zo een beetje bijhoud, de toezeggingen die vanavond gedaan zijn, is dat een hele lijst. U noemde net ook al: er komt een enorme bezuiniging aan bij Defensie. Uh, Hans Hille moet die gaan doorvoeren. Kan hij ongeschonden door deze kabinetsperiode heen komen, denkt u? Ja, kijk, uh, ik hoef niet te zeggen dat D66 dit kabinet niet steunt. Wij, wij uh, zouden ook liever een ander buitenlandbeleid willen zien... Waar, waar meneer Wilders, die tegen Arabische landen zegt... zoek het lekker zelf uit, natuurlijk niet zo'n invloed zou hebben. Maar D66 probeert zich constructief op te stellen. En ook als dadelijk om de bezuiniging op Defensie gaat... zullen we heel kritisch zijn. Kan de organisatie dat aan? Hè? Uh, er verloopt nu een 33 jaar oude rammelhelikopter. Nou, ik hoop dat, dat de rest van ons materieel... wat we dadelijk in Kunduz en Libië gaan... Gebruiken uh, iets, iets moderner uh, is en dat dat allemaal geen invloed krijgt uh, door de bezuiniging. Maar dat is een verantwoordelijkheid die het kabinet neemt. Het is voor hun idee om te bezuinigen op de Goed, ja, dat moeten we dan nou allemaal maar hopen dat het allemaal goed komt. En uh, we willen u danken dat u op dit late tijdstip nog aan de telefoon wou komen. Uh, Alexander Pechtold, leider van D66. Gaat u nu uh, uh, naar huis? Uh, ik, als, als, als, als, als u het me niet kwalijk neemt, ga ik nu even iets drinken. Want ah. ik heb nu echt uren aan elkaar, achter elkaar met die, al die dossiers gestaan. Maar ja, dat hoort bij het vak. En morgen gaan we weer aan de slag. Maar nu eerst eventjes een biertje nemen. En uh, hoe laat moet u morgen weer uh, aan de slag? Uh, ik geloof dat collega's van u mij al morgenochtend om 8 uur willen spreken. Dus, uh... kijk, kijk, kijk. <laughs> nou, dan wens, wens ik u nog een prettige nacht. Luister vooral in de auto naar Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En succes morgen. Succes met de uitzending. Dag. Dank u wel. Het is elf minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier zijn wij er. De NAVO gaat voorlopig nog door met de militaire acties in Libië. Uh, zolang, uh, de, de, zolang de nog altijd zittende leider Muammar Gaddafi niet stopt... met het schenden van de VN-resolutie... zal de internationale coalitie luchtaanvallen uit blijven voeren... op Lib Libische militaire doelen. Ja, dat is uh, vandaag besloten bij een topoverleg in Londen. En uh, NAVO-expert Dick Leurdijk heeft de verrichtingen... van de wereldleiders in de gaten gehouden. Goedenacht. Goedendag. Wat is er nou op zijn dag als van vandaag allemaal besproken bij de topoverleg? Nou ja, eigenlijk is er, vind ik, niet zoveel naar buiten gekomen over dat overleg. Um, maar het, het, het, het feit dat dat overleg plaatsvond... terwijl de militaire operaties uh, uh, in Libië zelf volop aan de gang zijn... is wel um, heel opmerkelijk. Omdat ik denk dat de inzet van die bijeenkomst in Londen... Uh, ...toch eigenlijk ging over de vraag hoe kunnen we nu met z'n allen afspraken maken... Uh, ...om te kijken hoe snel we, dat we zo snel mogelijk die vijandelijkheden het geweld in Libië kunnen stoppen... ...en daaraan gekoppeld, als erfvloersel daarvan, de vraag van hoe moet het nou eigenlijk verder met de, met de toekomst van Libië... ...want daar, uh, daar wordt het dan wel tijd dat, dat, dat daar dus, uh, internationale afspraken over gemaakt gaan worden. Maar daar komt dus niet zoveel over naar buiten vandaag. Nee, nou ja, het belangrijkste besluit eigenlijk dat genomen is, lijkt mij, is dat men besloot heeft tot het instellen van de zogenaamde contactgroep voor Libië. Dat is toch vaker gebeurd bij internationale crisissituaties. Ik denk met name terug aan de problemen in voormalig Joegoslavië in de eerste helft van de jaren negentig. Uh, toen hebben we ook gezien dat de internationale gemeenschap bes besloot tot het instellen van zo'n contactgroep voor voormalige Joegoslavië. En dat biedt de mogelijkheid dat zo'n contactgroep als het ware een soort politiek instrument wordt, dat namens de internationale gemeenschap dan gaat ja, besluiten gaat nemen over de grote lijnen van hoe zo'n internationaal conflict eigenlijk verder zou moeten worden aangepakt. Er waren vandaag ook meerdere Arabische landen vertegenwoordigd in Londen. Waarom, ja. is, waarom is het zo belangrijk dat ook zij worden betrokken in het overleg? Nou, dat is wel heel opmerkelijk om dat te zien, eh, omdat wij als westerse landen, hè, met name de Verenigde Staten, maar dat geldt toch ook wel voor, voor landen als het Verenigd Koninkrijk en, en, en Frankrijk, allemaal toch wel heel, eigenlijk, heel nadrukkelijk erkennen eh, dat, dat, dat alles wat er gebeurt, militair gezien in Libië, dat dat niet gezien wordt in de internationale gemeenschap als een uitsluitend westerse aangelegenheid. En vanaf het begin is, is mij opgevallen hoezeer uh, met name ook de Verenigde Staten erop hebben aangedrongen dat bij alle diplomatieke en militaire initiatieven de landen uit de regio, met name uh, vertegenwoordigd in de Arabische Liga en of de Afrikaanse Unie, heel nadrukkelijk actief betrokken worden bij alle bemoeienissen van de internationale gemeenschap in, uh, in Libië. Het net uh, rond Gaddafi lijkt zich een beetje te sluiten. De hele wereld keert zich tegen hem. Is er nog iets ja. wat hij kan doen om zijn hartje te redden? Ja, nou kijk, dat is wel een interessante vraag die je stelt. Want wat mij betreft heeft hij het initiatief geheel in eigen handen. Als hij op dit moment zou besluiten om, om uh, tot een staakt het vuur over te gaan. En let wel, dat is de eerste prioriteit waar het de veiligheidsraad om gaat. Hè? De eerste eis die Libië, moet, uh, die Gaddafi moet, uh, moet, moet in, inwilligen. Dat is om zo snel mogelijk over te gaan tot het instellen van een staakt het vuur. En zal hij dat doen? Stel je dat scenario voor, zou hij dat doen? Ja, dan, dan, dan, dan is dat dan eigenlijk een hele mooie kans voor hemzelf om politiek te overleven. Want dan kan hij namelijk nog meepraten, dan kan hij wel uitgenodigd door de internationale gemeenschap om aan de onderhandelingstafel mee te gaan praten over hoe het nu verder moet met die politieke toekomst en de politieke krachtsverhoudingen in Libië na, met het ingaan van dat staakt het vuren. Laat hij deze kans voorbij gewoon lopen, ja, dan loopt het risico dat hij misschien de strijd verliest en dat hij dan, of, of zelfs als het komt tot een soort impasse in de, de krachtverhouding met, met de opstandelingen, ja, dan, dan, dan wordt hij gedwongen om samen met, met de opstandelingen, zeg maar, ja, afspraken te maken over de, de, de, de politieke krachtverhoudingen over hoe het nu verder moet in, in, in Libië. Maar Gaddafi kan dus meepraten over. Een soort eervol ontslag lijkt me, maar dat hij weg moet, daar is iedereen toch wel over eens? Ja, dat, dat is waar. Maar kijk, het, het, het, dat zie je vandaag ook in de verklaring... die door de Britse minister van Buitenlandse Zaken is uitgebracht aan het eind van het overleg... Um, uh, er wordt wel degelijk ook uh, geprobeerd om, om, uh, um, uh, ja, om toch tot een dialoog te komen met alle, alle politieke krachten in, um, in, in Libië. Dus uh, praktisch gezien zeggen wij dat, uh, dat, dat als internationale gemeenschap er niet op aard zijn om uh, Gaddafi ten val te brengen. Maar, uh, maar praktisch gesproken ja, is het natuurlijk duidelijk. Hè? Uh, Sarkozy, de Franse president, heeft al afstand van hem genomen... Ook. Ook, ook, ook uh, vele andere westerse landen hebben al gezegd dat, uh, dat Gaddafi niet meer gezien kan worden als de, als de wettelijk vertegenwoordiger van het Libische volk. Uh, maar ja, dan moet er toch hoe dan ook een politieke formule gevonden worden. Waarbij ook de positie van, van Gaddafi. Ja, wel, vandaag is gesproken over de mogelijkheid om hem een vrijgeleide te geven. Maar dat roept onmiddellijk de vraag op. Ja, maar kan dat wel in het licht van het feit dat de openbare aanklager van het internationaal strafhof op dit moment ook een onderzoek instelt naar zijn wandaden, zijn mogelijke wandaden. En dat zou dus kunnen uitlopen in het, in, in het instellen van een, van een arrestatiebevel bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dus hoe kunnen die dingen met elkaar gerijmd worden? Maar ja, aan dit soort beschouwingen merk je wel dat we als internationale gemeenschap proberen ja, bezig zijn om onze piketpanen eigenlijk uh, neer te zetten. En we zoeken dus voortdurend naar nieuwe huiswegen om de situatie in Libië ja, zo goed mogelijk onder controle te krijgen. En daar zal nog wel een hoop verder over gepraat worden, denk ik. Dank u wel voor uw toelichting. Dick Leurdijk, uh, NAVO-expert, dank u wel voor uw tijd gedaan. Zometeen praten we met onze gasten hier in de studio. De muzikale gasten van Long Conversations en The Closet Orchestra. Nu eerst is het tijd voor ons satirische nieuwsoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Ja, en u hoort de de leader van deze rubriek. Goedenacht, van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws. En we beginnen vannacht met het nieuws. De NOS heeft al haar verslaggevers uit de turbinekamer van kernreactor 2 in Fukushima teruggetrokken. Volgens hoofdredacteur Hans Larousse is het onverantwoord om journalisten langer dan drie weken bloot te stellen aan plutonium binnen een straal van 2,5 meter. Azië-correspondent Joan Veldkamp is het eens met de beslissing. Natuurlijk zegt je journalistieke instinct iets anders, maar je eigen veiligheid gaat boven alles, al dus Veldkamp. Ja, en zometeen dan praten we verder, maar we gaan er eerst even tussen uitvoeren. Betrekkelijke bijzin. betrekkelijke bijzin. Waldemar keek naar de tuin die hij zojuist had aangeharkt. Betrekkelijke bijzin. Afgelopen vrijdag was het vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door het beruchte IJsblokjesincident van Lange Frans. De bekende rapper kreeg bij een optreden in de Dancing Lord Nelson de Meppel een ijsklontje naar zijn hoofd gegooid, waarop de artiest de betrokken persoon in het gezicht sloeg. Wekenlang was Nederland in de ban van het incident. En ook afgelopen week werd er weer volop bij stilgestaan, vijf jaar na dato. Hoe staat Nederland ervoor, vijf jaar later? Zijn we angstiger geworden? Of kunnen we langzamerhand weer optimistisch zijn? Daar gaan we over praten met columnist en publicist Menno Veldpaus. Ja, Menno, welkom. Allereerst maar de bekende vraag... waar was je toen het gebeurde? Ik was thuis. Ik had toevallig net die dag te horen gekregen... dat ik Wouter Bos mocht interviewen. Ik werkte toen nog bij de Volkskrant. En ja, ik heb dit uh, verhaal wel eens vaker verteld. Ik was thuis net bezig met... De voorbereiding voor dat interview. En toen werd ik gebeld door mijn uitgever. En die zei, je moet nu op internet kijken. Er is iets aan de hand. Ja. Dus ik ben als, als een speer het internet opgegaan. Ik had nog de tegenwoordigheid van geest om een leesbril erbij te pakken. Anders had ik het überhaupt nooit gezien. En ja, toen zag ik de beelden. En ik, uh, ik was verbijsterd dat, dat zoiets... Uh, in Nederland kon gebeuren. En dat, dat had ik destijds niet voor mogelijk gehouden. Wat herinner je je nog van de rest van die avond? Ja, ja dat, dat interview dat, dat hebben we moeten afzeggen. We zouden oorspronkelijk de dag erop uh, dat interview uh, hebben met Bos... over de nieuwe koers van, van de PvdA. Maar ja, dat was natuurlijk in één klap volstrekt uh, irrelevant geworden. Ja. Uh, dus ik weet dat ik nog diezelfde avond... nog mijn eindredacteur aan de telefoon had. En dat we al gelijk tegen elkaar zeiden van... ja, dit, dit is zo groot, hier moeten we iets mee doen. Hoe zijn de weken na dat incident geweest? Ja, er was echt een heel schimmige sfeer in Nederland op dat moment. Veel onzekerheid eigenlijk bij iedereen. Uh, ook omdat de eerste weken nog niet echt duidelijk was... wie dat ijsblokje nou had gegooid. Dus het was een heel onwerkelijke situatie, dat weet ik nog wel. Is Nederland veranderd... sinds het ijsblokjesincident? Ik vind toch van wel. Als ik denk aan de jaren daarvoor... dus voor maart 2006... Mm -hmm. ja, toen was er in Nederland... toch, toch een zekere mate van, van onbevangenheid. In, in alle geledingen... van de maatschappij... eerst een gevoel van ontspannenheid... en, en verdraagzaamheid. En Ja, dat, dat is echt weg... Ja. Dat merk je ook uh, als je mensen nu spreekt in het buitenland. En dat, dat doe ik toch regelmatig. Uh, ja, die, die mensen die vragen zich af, uh, wat is er allemaal gebeurd in ons land? Uh, en dan moet je, moet je uitleggen dat we, dat we toch een ander land zijn geworden nu. Ik bedoel, we zijn toch uh, beroofd van een zekere vrijheid. Afgelopen week werd natuurlijk ook weer volop geschreven, ook in de kranten Eigenlijk iedereen uh, noemde het voorval met Lange Frans een keerpunt. Ja. Daar ben je het mee eens? Absoluut. Dat hele gebeuren in Meppel, maar ook de hele nasleep... dat heeft gewoon op schrille wijze duidelijk gemaakt... dat er dingen aan de hand waren. Je merkt het gewoon aan de verruwing in het debat... de, ver, de verharding van het klimaat. Het is, het is echt een eikpunt geweest. Ben je zelf ook voorzichtiger geworden in wat je schrijft, bijvoorbeeld? Nou, ja, ik zou natuurlijk willen zeggen van niets... Uh, maar toch zijn er situaties dat je toch ineens nadenkt... Uh, van moet ik dit nou opschrijven of niet... terwijl je daar vroeger niet eens bij stilstond. Nee. Nou, de grote domscenario's van kort na het incident... die zijn uiteindelijk nooit echt uitgekomen... maar vind je dat we wel de juiste lessen hebben geleerd? Nou, ik, ik denk dat we wel uh, alert moeten blijven... want uh, ook als je nu hier in Amsterdam in een willekeurig café kijkt... Je ziet gewoon zoveel jongeren die alweer ijsblokjes in hun drankje hebben. Ja. Dat je denkt van, jongens, hebben we dan niets geleerd? Uh, maar ja, dat is een nieuwe generatie. Die, die weten al bijna niet meer wie lange Frans is. Goed, laten we hopen dat we over een aantal jaar weer iets optimistischer uh, kunnen zijn. Ik hoop het. Menno Veldpaus, dank voor dit moment. Wij gaan uh, meteen live door naar onze internetverslaggever Jeroen Wollaars. Gedurende de hele uitzending heeft Jeroen de... Uh, ontwikkelingen op internet voor ons gevolgd. Uh, ja, Jeroen, dit is niet live, dus we hebben geen idee wat er aan de hand is. Maar wat wordt er bijvoorbeeld nu getwitterd over de uitzending? Ja, dat is wel grappig. Jullie hadden het net over ijsblokjes. Nu lees ik hier dat Marietje67 net twittert dat ze moe is. En zometeen naar bed gaat. Dus ja, het leeft wel. Verder zijn IJsklontje en Lange Frans, trending topic op dit moment. Daar wordt dus wereldwijd het meest over getwitterd. En op Facebook zie ik op de fanpagina van Lange Frans dat die toch weer een paar fans verloren heeft. Oké, okay, en wat gebeurt er verder allemaal op internet? Um, Justin Bieber is trending topic op Twitter, wat opmerkelijk is. Want jullie hebben het helemaal niet over hem gehad. En verder honderden vakantiefoto's, veel porno, illegale muziek. Op Wikipedia een artikel over basilicum en een weblog met nutteloze feiten. Bijvoorbeeld dat de meeste ijsberen linkshandig zijn. Goed, jij blijft het voor ons volgen. Jeroen Wollaars, dank voor deze update. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Globaal Nieuws. Ik dank de luisteraars voor het kijken en ik wens u nog een prettige nacht. Dag. Het satirische nieuwsoverzicht met de satirische Jeroen Wollaars... van onze vrienden van De Speld. Uh, en vindt u dat nou leuk? Kijk dan eens op speld.nl. Het is uh, vijf minuten voor half drie. U luistert daar nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En iedere week hebben wij hier bij dit programma een band of artiestengast... die live hier in de studio voor ons komt spelen. De zanger van vanavond komt uit Leiden. Hij is een liefhebber van lange gesprekken, geloof ik. Hij won de Grote Prijs van Zuid-Holland... en schopte het ook tot de finale van de Grote Prijs van Nederland. Vorig jaar bracht hij zijn eerste album The Getaway uit. En ik denk dat de naam van zijn band de langste is... die we hier tot nu toe hebben gehad in het programma. Dus uh, let even op, dames en heren. Bij ons in de studio Long. Conversations en The Closet Orchestra, oftewel Olaf Kaals. Goedenacht. Goedenacht, ja. hoi. Wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik, uh, ik heb gewerkt. Wat voor werk doe je? Ik werk in een winkel. Oké, okay. dat moet ook gewoon. Ja. Hey, uh, die, die naam van de band, dat, dat is natuurlijk een opvallende naam. Waar komt die vandaan? Um, ik ben een fan van uh, lange gesprekken. Toch wel? Ja. En van lange bandnamen? Ja, nou, dat, kom, dat, dat was toevallig uh, zo gekomen. Daar heb, niet, daar heb ik niet hard mijn best op gedaan. Of zo. okay. Hoe zou je je muziek omschrijven? Um, het is begonnen als uh, solo-project om uh, een, een nummer te schrijven wat ik in mijn eentje kon spelen. Uh, dus ik wou een soort ja, singer songwriter traditie zeg maar in de traditie van Dylan of Neil Jong of uh, wie dan ook. Uh, maar dan uh, geüpdate, dus geen zeven minuten, maar 3,5. En dat is uh, verder gegroeid tot... Uh, ja, er kwamen steeds meer muzikanten bij... omdat dat volgens mij moest of volgens de nummers moest. Uh, dus nu is het vanavond alleen, maar uh, in de opname en andere optredens... in bandvorm met uh, drums en uh, bas, piano, uh, cello, whatever. Ja. En je, je drummer is er vandaag ook, maar die is alleen chauffeur, heb ik begrepen. Uh, ja Daar zit hij wel. en goede vriend ook nog Kijk, ja. maar die is er wel je zegt net uh, muziek in de ja, singer songwriter traditie waar, ga, waar gaan jouw nummers over um, dat is een uh, onmogelijke vraag om te beantwoorden helaas <laughs> nou ik als, nou, uh, er heeft een schrijver Jonathan Voer, die heeft wel eens gezegd uh, de kortste antwoord op de vraag waar gaat je boek over die kan geven is het boek zelf dus uh, je dus jouw muziek gaat over jouw muziek eigenlijk? Uh, nee, dat, dan heb je het verkeerd <laughs> ja. begrepen. Uh, je moet gewoon het lied luisteren en daar gaat het over. Ik kan niet in woorden uit gaan leggen waar het lied over gaat. Dan ben ik heel erg benieuwd naar het eerste nummer dat je gaat spelen. Hoe heet het nummer? Uh, dat nummer heet Jonathan, you're not a boy. Oké, okay. nou, dan zou ik zeggen neem plaats achter yes. je zangmicrofoon. En uh, dan zeg ik tegen de mensen thuis dat ze de radio even wat harder kunnen zetten. Want uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet me nog even helpen. Ik ben, ik ben de titel ja. van het nummer, ben ik nu alweer kwijt. Uh, het was uh, Jonathan, You're Another Boy. focus maar. Kijk, van dat zijn de... Long Conversations en The Classic Orchestra. Zo scherp ben jij dan weer wel. <lacht> Hier live bij nog steeds wakker Nederland op radio in. Ik zou zeggen ga je gang. I love it when you're angry with me. It means I mean something to you. Oh, I love it when you're when you're angry with me. It means that you still care. My eyes sing like honey honeybees. Your eyes sing like honey. My eyes sing like honey beats. Your eyes sing like <laughs> your Long Conversations and the Closet Orchestra met Jonathan, your nutterboy, hier live bij nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren, want zometeen nog drie nummers van Long Conversations and the Closet Orchestra. Het is uh, één over half drie, hoogtijd voor het laatste nieuws uit de nacht: het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Ingelo Stol. Minister Hille kan zich absoluut geen fouten meer permitteren. Dat heeft SP-kamerlid Harry van Bommel gezegd tegen omroep WNL. Volgens Van Bommel heeft Hille een geloofwaardigheidsprobleem. En dat zal de Tweede Kamer de minister bij een volgende blunder naar huis sturen. In Amerika zijn ze nog steeds ook wakker, want daar is een luchtverkeersleider geschorst omdat hij twee vliegtuigen in Florida in gevaar heeft gebracht. De verkeersleider kon geen contact krijgen met een klein vliegtuig en uit angst voor een aanslag vroeg hij een passagiersvliegtuig om vlak bij dat kleine vliegtuigje te gaan vliegen om zo uit te zoeken wat er aan de hand was. Gevaarlijk en totaal onacceptabel vindt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. In Nederland beleven de hulpdiensten tot nu toe een redelijk rustige nacht. De ernstige melding komt van tot nu toe uit Huizen... waar de brand weer net is uitgerukt voor een binnenbrand in het centrum van het dorp. Er schijnt rookactiviteiten te zijn in de bioscoop en bij de bowlingbaan. We houden het in de gaten, dus als de situatie daarom vraagt... praten we u er later over bij in de uitzending. Tot slot Azië, want daar worden ze nu al langzaam wakker. De Nikkei is zojuist geopend met 46 punten in de plus... en komt zo weer boven de 9500 punten grens. Eindelijk weer goed nieuws uit Japan dus. Ja, maar aandelen gaan wel omhoog. Dat scheelt. En tot zover het nieuwsminuutje. Dankjewel, Ingelo Stol. Volgend uur ben jij er weer. Een uitverkochte Amsterdam Arena rekende vanavond op een gala voorstelling van het Nederlands elftal. Want de afgelopen vrijdag werd Hongarije in Boedapest al met 0-4 verslagen. En vandaag moesten de Oost-Europeanen natuurlijk met hoogstaand voetbal aan de kant worden gezet. Het was echter verre van overtuigend. Nederland won het doelpunt, duel wel weliswaar met 5-3. Maar ze sloegen geen goed figuur. Nou, u heeft het waarschijnlijk wel eerder gemerkt. Ik heb de ballenverstand van voetbal, maar gelukkig hebben we onze eigen sportredacteur Robert Smit... die de wedstrijd voor ons heeft gevolgd. Goedenacht, Robert. Hele goede nacht. Vijf-drie winnen van Hongarije. Dat lijkt me een spektakelstuk waar we weinig mensen op hadden gerekend. Ja, dat is al dit spektakelstuk, de la lading eigenlijk niet. Het is eerder eigenlijk een beetje bizar en merkwaardig. Uh, afgelopen vrijdag speelde oranje, ja, briljant voetbal van zeer hoog niveau. En uh, voorafgaande aan deze wedstrijd werd dan eigenlijk ook niet eens meer gesproken over of we zouden winnen. Maar eigenlijk met uh, hoe mooi voetbal we zouden gaan winnen. Uh, maar vanavond werd echt duidelijk dat we niet zomaar eventjes iedereen kunnen verslaan. Maar was het wel een terechte uitslag? Nou ja, terecht. Uh, Nederland kwam een aantal keer best wel goed weg, hoor. Uh, Hongarije kreeg uh, flink wat mogelijkheden om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. En zeker in de tweede helft. Oranje bleef maar fouten en fouten maken. En uh, ja, vooral defensief leek het er niet echt, uh, echt goed op uh, op, een, op een wereldteam eigenlijk. En ja, je krijgt er dan ook niet voor niets van die omhoor, Ja, dat is wel veel. Ook al uh, hebben we natuurlijk wel eens wat nare dingen gezegd over onze verdediging. Maar wat ging er dan in verdedigend opzicht eigenlijk mis? Nou, nee, ontzettend veel dus. En ja, dan met name in de tweede helft. Um, nou is het niet zo dat het alleen de verdediging was. Want je moet als heel team natuurlijk verdedigen. Maar dat gebeurde eigenlijk in de tweede helft uh, helemaal niet. Ja, en als er dan vervolgens ook nog helemaal achterin uh, flink geklungeld wordt, ja, dan kun je wachten op problemen. De volledige verdediging, echt, die uh, stond tij bij tijd en weilen echt te schutteren. Er werd gewoon niet goed ingegrepen. Was allemaal een beetje mak en lam. En uh, ja, vooral de vleugelverdedigers deden het echt heel erg slecht. Uh, Gregory van der Wiel als rechtsback. Die ja, stond, stond vaak toch wat te slapen. Maar vooral de twee linksbacks, uh, Erik Pieters en Urbi Emanuelsson, die uh, grosseerden in het maken van fouten. Ja, terwijl Hongarije scherp was voor het doel. En uh, ja, die maakten de kansen ook wel aardig af. Ja, maar uh, Nederland was natuurlijk ook wel uh, scherp. We, kregen, we, we gaan niet alle vijfde de doelpunten analyseren. Maar ik neem aan dat we kunnen stellen dat, dat we toch wel. Aanvallend sterk waren? Ja, sterk, niet hooguit doeltreffend hoor. Uh, als je het over sterk hebt, dat, uh, dat was dan wel Ibrahim Afalai. Dat was dan eigenlijk een van de weinigen die, uh, die het weer uitstekend deed. Hij speelde als hangende linksbuiten eigenlijk. Uh, hij zorgde voor een aantal uh, beslissende voorzetten... waaruit uh, uh, wat goede mogelijkheden vielen en uh, ook uh, wat doelpten. En die Nederlandse doelpten werden trouwens gemaakt door uh, Robin van Persie... Wesley Snijder, Ruud van Nistelrooy en Dirk Kuyt, die twee keer scoorden. Ja, je noemt uh, Avalai, die speelt bij Barcelona. Of nou ja, eigenlijk speelt hij daar nooit, toch? En nu doet hij het zo goed. Ja, nou ja hij laat dus wel zien dat hij, uh, dat hij een aardig balletje kan trappen. Ja, Barcelona is natuurlijk wel echt uh, op dit moment het beste team van de wereld. En uh, hij is natuurlijk net aangeschoven sinds, uh, sinds de winterstop. Dus uh, het is niet altijd even makkelijk om bij een uh, geweldig lopend team uh, je zomer een basisplaats op te eisen. Maar in het Nederland zelf doet hij het erg goed, ja. Maar vind jij nou dat we meteen die hele Hosanna-stemming die een beetje gecreëerd is over ons elftal, dat we dat meteen maar weer moeten gaan temperen? Ja, zeker. Uh, Nederland bewees vanavond weer uh, uh, aanvallend echt een van de beste te zijn. Maar uh, ja, dat het verdedigen toch nog wel echt wel rammelt aan alle kanten, hoor. En uh, ja, als het, uh, als het even tegen zit in, in die verdediging, ja, dan dat, dat kun je tegen Hongarije kun je dat wel maken. Maar als je straks tegen, tegen de grotere teams weer speelt, ja... Dan kun je dat echt niet veroorloven. Maar je ja, is wel een beetje pessimistisch. Hè? We staan toch echt een straatlengte voor in die. In die hele ja, nou laten we, laten we dan ook maar gewoon uh, een positieve twist aan geven. Nederland heeft zich wel zo goed als zeker al gekwalificeerd voor het EK van uh, volgend jaar. Dus uh, dat scheelt wel. Kijk, dat is in ieder geval goed nieuws. Dankjewel voor jouw analyse. Robert Smit, onze sportverslaggever of sportredacteur. Dankjewel. Het is uh, zeven minuten over half drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En het is tijd voor onze leukste rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En dat is uh, de rubriek waar klein nieuws groot kan zijn. Het nieuws dat niet in het nieuws was. Iedere week werpen wij een blik op het nieuws van onze regionale collega's. Want wat gebeurde er in de provincie? Om te beginnen in Zuid-Holland. Waar er aandacht werd besteed aan deze schatjes. Oh, wat een doende steentje ben jij zeg. Hey. Ze heette Daisy. Door. Nina. Ja. Owen. En Jurgen. Oh, ga je lekker in mijn nek zitten? He? Oh, wat gezellig. Ja Voor de duidelijkheid, het gaat om drie kleine konijntjes die achtergelaten waren. Maar gelukkig was er een reddingsactie waar Hans Hille nog een puntje aan kan zuigen. Hier stond de doos. Wat ik heb gedaan is uh, van mijn fiets gesprongen. Uh, vier konijntjes in één keer gepakt in de doos gezet. Uh, mijn tas erop. En toen ben ik naar huis gaan lopen. Dus de doos uh, achter op de fiets. Maar ja, Maar niet uh, alle konijntjes konden gered worden. Ik was... ...tot de bosjes uh, gelopen en daar heb ik hem nog gezien. Ik heb hem nog geprobeerd met mijn jas uit om hem te uh, vangen, maar, uh... ja, Mocht u dus in de buurt van Delft een wit konijntje gezien hebben... ...neem dan contact op met de politie. En dan nu het absolute bewijs dat op Twitter zelfs kleine plaatjes groot kunnen worden. Om elkaar te begroeten gebruiken Twitteraars over de hele wereld de term Twello. Op YouTube circuleert zelfs een liedje over Twello. Maar weten ze in het Gelderse dorpje Twello wel wat Twitter is? Ik weet helemaal niet wat het is. De jeugd in Twello twittert niet. Nee, ik niet, nee. Wat betekent, wat betekent dat ik weet helemaal niet wat het is? Ah. In Twello hebben ze helemaal geen Twitter nodig om te communiceren. Uh, babbelen en een beetje krabbelen op, uh, via internetcommunicatiemiddelen. Nee, nee, daar heb ik geen verstand van. Uh, wij zitten hier al die te kwaken. Maar ze hebben in Twello dan ook geen enkel idee dat ze zo bekend zijn via Twitter. Raad je hoe ze elkaar begroeten? Met welke naam? Ik zou het niet weten. Met Twello. <laughs> oh, <help. laughs> als ik tegen u zeg Twello, wat zegt u dan? Twello. <laughs> ja, en als laatste nog een tip namens uh, de vrienden van L1. Als u nog een hobby zoekt, dan hebben we misschien wat. Metaalvissen. Het klinkt eenvoudig en dat is het op zich ook. Een magneet aan een touw binden, die in het water gooien en weer naar je toe trekken. Ja, en je hebt echt snel iets beet. Dat was eventjes wel... Uh... En verschrikken natuurlijk. Ik denk, wat, wat heb je op dat moment uh, aan de magneet hangen? Dat we op een gegeven moment zagen dat we uh, toch een behoorlijke kluis aan de, aan de magneet hadden hangen. En uh, we besloten hem om uh, eruit uit te tellen, maar dat lukte niet. En uh, hebben we hebben de politie gewaarschuwd en die zijn uh, ook gekomen. Er werd dus een heuse kluis uit het water gevist. En dan hebben we natuurlijk wel te maken met ervaren metaalvissers. Dit is de tweede keer dat wij dit nu uitoefenen. Het was zaterdag, zijn we begonnen met deze hobby. En we zijn uh, ja, gisteren om half twee hebben we de kluis eraan gekregen. En om vier uur zijn we naar huis gegaan en was hij boven water. Ik denk dat we volgende week de schat van een uh, hoentje eraan krijgen. <laughs> Die kluis die bleek van mevrouw Bekkers te zijn. En die wilde natuurlijk weten wat er nog in zat. De plaatselijke sleutelmaker bracht uitkomst. Oh zo. Mooi, hè? Oh, wow, wow. We gaan even de achteren toe. Dan zetten we hem even op de tafel. Dan gaan we samen kijken. Ja? ja. Vind je het goed? mag je eventjes omkomen. Mm -hmm. De beste man opende uiterst secuur en met veel gevoel het kistje. Er komt al wat zichtbaars, hè? Ja. Ja, en wat zat er nou in? Dat is de inhoud, mevrouw. Wat zit er in? Wat is dat dan? Weet ik niet. Zullen we eens kijken daarna? Oh, jokens. Er zat helemaal niks in. <laughs> nou, dat is nog eens een anticlimax. En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. In Zuid-Afrika beginnen ze een soort idols voor pornosterren. En zo meteen gaan we vragen of uh, dat ook in Nederland zou kunnen aan Kim Holland. Maar eerst de Counting Crows Accidentally in Love. film Shrek 2 natuurlijk Counter Cross met Accidentally in Love. Afgelopen nacht speechte Obama over de rol van de Verenigde Staten in Libië. Al van tevoren was er veel kritiek op de Amerikaanse president. Hij had de oorlog volgens velen niet mogen verklaren voordat hij toestemming had van het congres. Ja, die president die zo tegen de Irak oorlog was, voert nu zelf drie oorlogen. Ironisch of niet. Obama heeft zich gisteren uitgesproken en onze correspondent Wouter Zantinge uit Washington heeft het allemaal gevolgd. Goedenacht Wouter. Goedenavond. Hoe heeft uh, Obama zich verweerd? Ja, Obama heeft uh, duidelijk gezegd dat als er niet zou worden opgetreden binnen diezelfde dag waarop dat uh, gebeurd is, uh, een massamoord zou plaatsvinden uh, in de stad Benghazi, die op dat moment op het punt stond te vallen aan de troepen van uh, Gaddafi. Hij heeft ook gezegd dat uh, hij daarom dus niet de tijd had om toestemming te vragen aan het congres. De Amerikaanse president is uh, opperbevelhebber van het leger en hij mag in het geval van vitaal nationaal belang uh, altijd optreden. Nou, zei Obama, ja, misschien is het dan natuurlijk wel niet dat Amerika nu direct in gevaar is. Maar vanwege uh, het, het, het tijdsbestek was het heel belangrijk. Maar ook uh, is het wel zo dat Amerika's waarden en belangen in het uh, geding zijn. Hmm. Amerika voert nu drie oorlogen tegelijk. Is daar wel geld genoeg voor? Nou, op korte termijn wel. Amerika is de grootste economie ter wereld. 14,12 triljoen dollar per jaar. Uh, de actie in Libië kost tot nu toe slechts 250 miljoen dollar kosten van ongeveer twee joint strike fighters. Aan de andere kant, er is natuurlijk nog steeds geen nieuw budget aangenomen. Democraten en Republikeinen zijn al maanden daarover aan het dekvechten over ja, waarop bezuinigd moet worden. En ja, hoe langer deze actie duurt, hoe moeilijker te verdedigen valt dat er bezuinigd moet worden op gezondheidszorg, op scholing, op alles. Uh, maar dat deze actie doorgaat. Nou, je vertelde net dat Obama zei dat hij weigerde om als president langs de zeiland toe te kijken naar dat bloedbad. Hoe werd erop gereageerd op dat argument? Ja, van links tot rechts is het me wel mee eens dat het een, een nobel doel is. Er is ook een heel duidelijke verwijzing naar uh, Rwanda in de jaren negentig... waarbij toen de internationale gemeenschap veel te lang heeft gewacht... en ja, toen zijn er miljoenen uh, mensen omgekomen. Uh, dus ja, er is duidelijk, wordt er gezegd, van, heeft Obama gezegd... we willen daar nu al wat aan doen, we willen dit voorkomen. Uh, de kritiek is vooral over de vorm en ja, de manier waarop hij het allemaal heeft gedaan... Uh, er wordt ook wel geschampt dat ja, het is natuurlijk wel hypocriet wat je net ook zei. Hè. De anti-oorlog Obama is nu de eerste Amerikaanse president in de geschiedenis van het land... die drie oorlogen tegelijk voert. Dat is wel ironisch. Maar dat was natuurlijk ook een erfenis. Hij kreeg het ook in zijn schoot geworpen. Die, die, die oorlogen die waren er al. Ja, dat is zeker waar. Maar goed, Obama heeft bij zijn uh, aantreden wel gezegd... dat hij uh, ging proberen of uh, dat het in ieder geval zijn doel was om de oorlogen af te sluiten... Maar in plaats daarvan gaan de andere oorlogen natuurlijk nog door... en deze is nog niet afgelopen. Oh. Deze is net weer begonnen. Ja, het einddoel in Libië, dat is vaag. Hoe wil de Verenigde Staten het nu gaan oplossen? Nou, wat ze heel erg hopen is dat de rebellen het snel van elkaar gaan krijgen... om de hoofdstad te veroveren. Ja, vandaag is het weer gebleken dat de rebellen toch weer wat terugslag hebben gekregen... en dat het niet echt opschoot. Uh, Obama heeft net gezegd dat hij het niet uitsluit dat ze de rebellen zelf gaan bewapenen. En waar ze op hopen dat we een beetje dezelfde situatie krijgen als Afghanistan in 2001 hadden we daar de Noordelijke Alliantie en die hebben de Amerikanen toen een internationale gemeenschap flink bewapend... en zo is het toen gelukt om uiteindelijk het hele land te veroveren. De Amerikanen willen uiteindelijk gewoon dat het allemaal zo kort mogelijk duurt vanwege nou, de kosten in zowel levens als, als geld. Ja, en ook dat het uh, toen in Irak, toen uh, dachten ze ook al snel klaar te zijn. Mission accomplished stond het toen al, maar daar zijn we nu nog wel mee bezig. Ja, en uh, Obama heeft ook uh, gerefereerd aan uh, Irak in zijn speech... Hij zegt duidelijk, hij wil voorkomen dat wat er in Irak gebeurt, vanwege de kosten in mensenlevens en geld. Uh, en dat wil hij doen door uh, niet te proberen de dictator af te zetten en door geen grondroepen te gebruiken. Of in ieder geval door niet zelf te proberen de dictator uit te schakelen, Gaddafi. Ja, het risico hierbij is natuurlijk weer dat we dan het, uh, het eerste golfoorlogsscenario krijgen waarbij Bush senior uh, 10 kilometer van, van Baghdad was met het Amerikaanse leger. Ja, en dat ze toen niet hebben doorgezet. En al ja, het gevolg daarvan uh, die, die, uh, die zien we ook nog steeds. Ja. Het is moeilijk om het goed te doen als president. Ja, je doet het nooit goed. Nee. Oké, okay, dankjewel voor, deze, voor dit commentaar. Wouter Zandtige, uh, live vanuit Washington. Dankjewel. Het is elf minuten voor drie. En het is weer tijd voor live muziek. Bij ons in de studio zit nog steeds uh, Long Conversations... en de Closet Orchestra, oftewel Olaf. Wat is het volgende nummer dat je gaat spelen? Um, dit heet... Um... O, hoe heet het ook weer? Oh ja, uh, The Endless Field heet het. The Endless Field, dames en heren. Long Conversations en de Closet Orchestra hier op Radio 1. Ga je gang. was cold in the yard. Was wind through the trees. And I left you alone. That's what I believe They all said you would go somewhere But that's not what you see now When all this is over You're still having me around So I drown all oh my love, and saw day after day like the sun slowly setting. I would let nothing change, like the sun. Also rises And you let the dream Sink back in And I was still young I just learned how to Knock back a dream Train Riding away That's the sound of the moon, the train riding away is the sound of heartache. hard in a cave I was walking the street. Turn left by our old school. The trees never leave. A grow you felt like you died. Now a saint I could not believe I turn into the alleys and on to the endless field I turn into the alleys and on to the endless field The Endless Fields, Long Conversations en Closet Orchestra, oftewel Olaf je Dankjewel Olaf. En blijf, uh, blijf vooral zitten, want straks na drie uur kom je nog twee keer voor ons spelen. Erik, uh, overweeg jij wel eens een carrièreverandering? Uh, uh, nou, ik vind het wel heel gezellig naast jou, maar wat heb je in gedachten? Nou, uh, misschien kijk je wel eens naar de televisie en, uh, Soms wel. <laughs> en dan denk ik, ik heb de X-factor, maar gewoon niet op het gebied van zang of dans. Nou, in ieder geval niet op het gebied van dansen. Dat nou. moet je maar niet nemen. Want dan misschien is er dan, uh, is dit een leuke oplossing voor je. In Zuid-Afrika begint namelijk het programma Pornstars. Een soort idols voor echte porno-sterren. Meer dan duizend mensen hebben zich er al voor aangemeld. Maar in Nederland is het idee nog helemaal nieuw. Oh, Dat klinkt wel leuk. En uh, nou wil het toeval dat wij aan de telefoon hebben Kim Holland. Wat oh, een toeval. <laughs> de bekendste porno-ster uit Nederland. Goedenacht. Ja, nacht. Wat, uh, wat vind jij van het idee van Pornstars? Ja. Uh, nou ja ik, ja, ik sta er niet echt vreemd van te kijken dat het ook succesvol uh, zal zijn. Want ik zie zelf dat, uh, ja, bij mij melden meisjes zich ook aan. En ik heb ook twee, drie per week die zich aanmelden. Dus ik uh, sta er niet echt van te kijken dat hier uh, grote animo voor is, uh, zeg maar. Zijn er zoveel meisjes in Nederland die dromen van het leven van een, een pornoster? Ja, het is, het, het, het is, het is, je zegt het eigenlijk al goed. Je bent niet, je kan niet overal goed in zijn, maar als je zelf vindt dat jouw libido net wat hoger is dan een gemiddelde en je daarbij je ook ja lekker lekker veel zelfvertrouwen daarin uitstraalt, sexy eruit ziet. Ja, dan, dan zijn er toch een, een hoop personen die zoiets hebben van wauw. Maar is iedereen dan ook geschikt om uh, een pornoster te worden? Nee, niet iedereen is geschikt. Schikt. Omdat, uh, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is... Uh, je moet kunnen presteren voor de camera. En voor mannen met name uh, is, dat, is dat natuurlijk een, een, uh, ja, iets... wat je niet van tevoren kan weten. Je kan nog zo'n enorme boy uh, in bed zijn. Maar voor de camera kan ik dan rustig laten afweten. En voor meisjes stelt het dan. Meisjes zijn van nature wat expressionistischer. Dus over het algemeen, als een meisje zich aanmeldt... en ze heeft dan ook echt de echte zin... In. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat ze echt lol erin heeft. En dat ze ervan geniet. Uh, dan ja, heel regelmatig kun je toch wel zeggen. Dat er echt een, uh, iemand uit kan komen. Die wat, uh, ja, daar, daar wat verder in kan uh, groeien. Zeg maar. Deze actie van, het Zuid, van de Zuid-Afrikaanse televisie. Daar hebben er zich duizenden mensen voor aangemeld. De winnaar uh, die mag dus in een echte uh, film spelen. Die door het Amerikaanse bedrijf Hustler uitgegeven gaat worden. En ze winnen 500 euro. Is dat een mooie beloning vind je? Nee. <laughs> nee, ik, weet dat is ik Ik weet niet hoe hoe is in Zuid-Afrika 500 euro uh, inschatten, maar ja, ik bedoel, een, een meisje en, of een jongen... die geeft zich daar toch wel heel erg in bloot. En uh, een, een gemiddelde beloning uh, voor een meisje hier... wat een keer in een productie meedoet. En dat is dan vaak ook nog gewoon de allereerste keer... en totaal nog onbekend. Dat is al zo rond de, uh, nou ja, 400, uh, zo'n beetje. Dus ik vind dat dan ja, echt wel magertjes en in een pornofilm meespelen. Ja, dat, daar moeten we dan ook wel goede afspraken over gemaakt. Worden, denk ik. Ja, want het is natuurlijk van Nederlandse talentenjachten als Idols en X-Factor... hoor je wel eens verhalen dat die, die artiesten heel erg vast zitten aan een contract... en, uh, en eigenlijk uh, niks meer zelf mogen beslissen. Is dat in de porno-industrie ook zo? Dat, dat als je eenmaal aan zoiets meedoet, dat, dat zij vervolgens uh, overal nou, kunnen ik kan, verkopen? ik kan niet over dit spreken. Uh, ik zeg zelf altijd... Uh, ja, ik ben eigenlijk zelf altijd op zoek naar... Ik noem het maar even de next Kim Holland. Want ik denk dat daar best ook wel... Uh, ja, er is best wel ruimte voor om, om er een mini mina te, te gaan zitten. En dat ik die zou opleiden. Dus ja, ik zou zeggen, als er een mogelijkheid is om hier een idols daarmee te gaan beginnen... dan uh, zal ik haar dezelfde mogelijkheden geven als, als die ik heb. En ik denk dat dat ook de enige manier is waarop je ook, uh, ook een echte goede ster naar voren kan brengen. Door die persoon gewoon echt, echt de eer en de credits te geven. En ook op financieel gebied moet je daar natuurlijk uh, goede afspraken over maken. Maar je, jij ziet dit wel zitten als... Een, een tv-programma voor de Nederlandse markt? Zou jij dat zelf willen maken? Nou, ik, ik, ik heb daar zelf uh, in de tijd, dat was toen met mijn eigen reality show, toen is dat best wel wat, wat, wat keren heb ik dat ook geopperd. Omdat ik denk dat Nederland daar best wel rijp voor is. Maar het is ook maar hoe breng je het? Je kan iets met heel veel stijl en klasse brengen. Dat hoeft helemaal niet ordinair of wat dan ook. En je kan ook zeggen: van uh, we maken een, een, een, een, een echte tv-programma. Uh, editie. En we maken een, uh, een internet editie die gewoon veel verder gaat. Maar nou, je, je bent nog niet gebeld door Hilversum nadat dit bekend werd over Zuid-Afrika. Nee, nee. Nou, misschien, als, misschien als John luistert, ja. dat hij even kan bellen. Dan uh, dat hij weet dat jij een stukje bent. als hij bent. luistert, dan kan hij me zeker bellen. Oké. Okay. Nou goed, ja, ik zit wel op te wachten op het programma. Hollands next uh, Holland, denk ik. Ja. Yeah. De, nee, de naam is bij Ike, deze Ike, beslist. Jij hebt hem al verdacht? Ja. In Hij, is de titel. Holland, Hij is binnen. Holland Snacks Holland. Mocht het wat worden, dan uh, zien we de, de, uh, zeggen dat, de Royalties. Dan zien we het graag beginnen. Dank, Oké, okay, dankjewel. We dan zien jullie later. Dankjewel, Kim Holland, uh, over uh, de Pornstars auditie voor serie in Zuid-Afrika. Dankjewel. Kasper, ben je wel eens op een, uh, op een trouwbeurs geweest? Nee, nee zo uh, ver ben ik helaas nog niet. Nee, nog in niet mijn zo ver leven. in je leven. Nee, jij wel? Uh, ja, gek genoeg. Wou ik helemaal niet gaan vertellen. Maar <laughs> mama, mijn broer die gaat trouwen, en toen werd ik ook meegesleurd. Maar je kan uh, daar gewoon smiddags en s ochtends een champagne proeven uh, uh, voor gratis. En ja, wat, uh, wat goed, wou je, goed, je broer dan idea. uitzoeken daar? <laughs> een <De> bruid. Dat <laughs> <Nee, laughs> nee, heeft je niet gevonden. Een, een DJ of zo, een party set een, een, en de ring. En dat vind je allemaal op zo'n trouwbeurs? Uh, ja, uh, ja. En uh, ook uh, verslaggevers. Die vind Bijvoorbeeld je ook. Uh, onze grote vriend Rens Goosling, je kent hem wel. Hij is uh, natuurlijk uh, 15 jaar... Dus misschien een beetje jong voor hem om daar rond te lopen, maar hij heeft daar een hele leuke reportage ge gemaakt. Die gaan Ik we straks uitzenden. Ik ben reuze benieuwd, ook zometeen in het volgende uur van Nog steeds wakker Nederland. Het CDA moet zichzelf vernieuwen en uh, wat glans terugkrijgen. En daar heeft het wetenschappelijk instituut een aantal essays voor geschreven die dat moet bewerkstelligen. Ja, we bellen zometeen met de waarnemend partijvoorzitter van het CDA, Lisbeth Spies. En zij heeft er ongetwijfeld uh, veel over te zeggen. Maar eerst zometeen het laatste nieuws van de NOS. En daarna zijn we terug met een heel nieuw nog, uur Nog steeds wakker Nederland.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 Is fantastisch door